Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op Bonaire. De koning en koningin bezochten onder meer een stichting verslavingszorg en psychiatrie en lunchten met de gezaghebber en rijksvertegenwoordiger van Bonaire. Even buiten de hoofdstad Kralendijk werd gedemonstreerd voor een nieuw referendum over de status van Bonaire. Minister Plasterk van Koninkrijk Rijksrelaties ging met de demonstranten in gesprek. En ook koning Willem-Alexander stapte op de demonstranten af. Hij nodigde ze uit om later vanavond op de receptie over de zaak te praten.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 Het weer. In het hele land komt dichte mist voor. In het zuidoosten kan het zeer dichte mist zijn. Het is 5 tot 8 graden, behalve in het zuidoosten. Daar is het rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, soms ook druilerig. En dan wordt het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Uh, 50.000. Nee. 200.000? Nee. 1 miljoen? Nee.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 Het ideale eindejaarsgeschenk 2013. De Boekenbon. Precies het goede cadeau. Ook voor de manager die voor inhoud gaat. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Vanavond in Overspel. Het kan toch niet echt waar zijn? De vermoorde advocaat. Waarom zegt u vermoord? Ik lees de krant. Kunt u het aan om het nog een keer te bekijken? Het klopt gewoon niet vuilend. Teringlijf. Wat is er? Het is een bericht van papa. De psychologische thriller Overspel. Vanavond tien over half tien bij de VARA op Nederland 1. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. We praten nog een uur verder over de opleiding van kinderen tot topsporter. Hoe doe je dat? En kun je als topsporttalent nog kind zijn? De gast in de studio Foppe de Haan, voetbaltrainer euh, zwemster... Marleen Veldhuis, ex-zwemster moet ik zeggen, nou ja... en Esther Heijnen, ex turn -trainster. Niet ieder talent komt tot volle wasdom. In het geval van voetballer Thijs Houwing scheelde het maar weinig. Hij brak in het seizoen 1999-2000 door bij FC Twente... Maar we al in 2006, zes jaar later dus in het amateurvoetbal... bij Kozakkenboys. Boys. En dat terwijl Houding op het WK Voetbal voor Spelers 120... Klaas-Jan Huntelaar nog op de bank hield. Rachna Je praat met Houding op kantoor. Opvallend genoeg bij Heracles Almelo. Goedemiddag met Thijs Houding van Heracles Almelo. Thijs Houding, inmiddels 32 jaar. Werkzaam op de commerciële afdeling van Heracles. Klopt, die actie is dat u uw eigen businessclubkaarten kunt terugkopen. Hij en zijn collega's bedenken speciale sponsoracties rond wedstrijden. En die kunt u, als u dat voor 25 november doet... dan kunt u de kaarten terugkopen voor de helft van de prijs. En een kaartje kost 25 euro. Ja, hier in de regio, in de regio Twente, als ik mijn naam zeg... Dan uh, herkennen ze me wel, en uh, dan refereren ze meestal nog uh, naar de wedstrijd uh, als je het of als je Utrecht wat uh, niet debuut was. Raim. <laughs> het was een uh, hele, <laughs> hele mooie wedstrijd, en uh, we stonden 2-0 achter. En daar is de 2-2 van Houwer. Het is een bond. En uh, dat wordt ook wel het kwartiertje genoemd. En uh, we wonnen die wedstrijd met 4-2 toen. Dus uh, in een kwartiertijd vier doelpunten ge gescoord. En uh, ja, ik, ik daarvan uh, eentje. Uh, wat me wel bijstaat dat ik het uh, ja, super geweldig vond. En uh, ja, dat ik uh, als kleine jongen, of ja kleine jongen als uh, tiener laat ik maar zeggen. Uh, je ja, mag invallen, überhaupt op de bank mag zitten. En dat je dan nog een doelpunt maakt en die wedstrijd nog wint. Ja, dan uh, is het alleen maar mooi om dat mee te maken. Fred Rutte, met wat meer haar dan, dan nu volgens mij, langs, langs de lijn. Uh, hoe was die met jou? Uh, heel, uh, heel goed. Uh, heel eerlijk. Uh, ook, uh, ook wel streng voor mij. En daardoor ben ik ook, heb ik ook een debuut gemaakt. En heb ik later ook in het eerste van FC 20 gespeeld. En ik vond het uh, ontzettend jammer dat hij toen wegging. Na de vrije start van Howing gaat het langzamerhand minder. En in zijn laatste jaar wordt hij zelfs verhuurd aan de Graafschap. Kampioen worden doet Howing nog wel, maar zelf stapt hij over naar Cambuur. Daar eindigt in 2005 zijn betaald voetballoopbaan. Nu dat ik uh, terugkijk was ik te makkelijk voor mezelf. Ja. Niet te investeren in jezelf. Op een gegeven moment ben je op dat niveau, speel je op dat niveau. Ja, en om dan te blijven en te blijven presteren en dan moet je ook uh, investeren dus in trainingen. Er zijn een paar redenen waarom ik het niet gehaald heb is gewoon uh, uh, dat ik er gewoon niet in mezelf te veel heb uh, of geïnvesteerd heb uh, en dat ik mentaal gewoon niet sterk genoeg was. Dus als ik een slechte wedstrijd had gespeeld of uh, mensen zeiden goh die houding is slecht die kan er helemaal niks van. Uh, ja dan trok ik dat trok me toch aan en dacht ik ja kan ik wel voetballen doe ik het wel goed. En dan ging ik twijfelen en mijn vertrouwen was toen helemaal weg, dus ja, nu uh, zie ik dat heel anders, want uh, nu heb ik het meer als mensen uh, zeggen van die houding is slecht, en dan zeg ik nou prima, mag je best vinden. Zie dat is uh, voetbal en uh, ja, ik denk dat ik later gewoon uh, daardoor, daardoor ook mis is gaan door die druk, dat ik gewoon meer let op uh, de randzaak eromheen dan om het spelletje voetbal. Zes minuten gespeeld. Oh, Mirko Bovo, de doelman van Kozakken Boys... speelt die bal zo in de voeten van Thijs Houwing. En hij zet HHC op voorsprong. Als je cadeautjes krijgt, moet je ze uitpakken. En dat doet Thijs Houwing op deze manier. De spits komt recht in Werkendam bij amateurclub Kozakken Boys. Later volgens Spakenburg en HHC Hardenberg. Niet echte clubs die pasten bij zijn veelbelovende jeugdloopbaan. De vraag is of Houwing iets heeft overgehouden aan zijn carrière...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 Zie jij wel eens hier bij, bij Heracles, waar je nu werkt, of, of misschien uh, Jeugdhelftallen van Twente, ik weet niet of je daar ook nog wel eens komt, maar uh, jongens die, die ook moeten afhaken, is daar een soort van vangnet eigenlijk nodig? Of, of uh, mensen, moeten die nog een beetje begeleid worden met die stap naar wat je zelf zegt, het normale leven, wat vaak helemaal niet zo bekend is? Ja, ik, uh, ik spreek soms nog wel als spelers. En, uh... Uh, ik adviseer ze altijd om uh, naast de voetballerij nog wat anders te doen. Uh, al is het een cursus of naar school gaan of vrijwilligerswerk of weet ik veel wat. Ja, je, je kunt ze uh, heel gek uh, bedenken. Maar ik vind dat gewoon, dat adviseer ik wel. Ik heb het zelf ook niet gedaan. Dus het is voor mij nu makkelijk praten en zeggen tegen die jongens. Maar ik, ik, ik vond het toen prettig toen ik naar school ging. En ik voetbalde toen wel bij de amateurs. Maar uh, ja, ik vond het gewoon prettig om ook met andere dingen bezig te zijn. En, je, en jezelf te ontwikkelen. Uh, ja, wees daar actief mee en doe daar wat mee. En uh, vooral ook een opleiding afronden. Dat vind ik echt wel belangrijk voor voetballers. Ik ging nog niet mee, ik ging naar Thijs Houwing. de Haan, wat denk je als je dit hoort? Ja, nou ja, hij geeft zelf haar fijn aan. Hè. Hij, hij, hij, Huntelaar speelde niet onder de twintig. En hij wel. En later speelde Huntelaar in een jonge rijen in het Nederlands elftal. En die maakte een carrière van hier het gunder. Nou ja, en, als je, en, en die, die ken ik dus echt goed. En die, en die kon trainen. Die kon echt trainen. En die bleef na afloop van het trainen bleef hij hangen. En dan ging hij voor zichzelf nog dingen doen. En uh, dan hoefde hij nooit achteraan. had een geweldige drijf. En Thijs, die ken ik ook wel een beetje. Die, die had het dus net niet. Dus, dus, dus, en als je dan... Laten we zeggen, uh, uh, uh, stel dat Rutten was gebleven in die tijd bij Twente... en, die ha en ze hadden vertrouwen in elkaar... En hij, dan had het, was het misschien wel gelukt, want dat is ook wel heel belangrijk. Want dat hè? scheelt vaak al. Ja, dat scheelt. En die hadden misschien net dat duty kunnen geven. ze van Thijs, je moet wat meer doen en je moet dit. En dan komt er een nieuwe. En die nieuwe die kijkt er anders naar, Die ziet ook anders weer naar voetballen. Dus die maken weer een andere opstelling. Nou ja, en dan gaat, het, dan gaat het met dit soort jongens die wat kwetsbaar zijn... gaat het heel snel mis. Hoe groot is de druk op talenten? Nou, kijk, die druk die leggen ze heel vaak ook zelf op. Dat hoor je aan hem ook, vind ik. En, maar, de, maar je moet wel presteren. Op het moment dat je in de eerste speelt, moet je gewoon presteren. En nou ja, uh, je, je kan. Je kan het uh, hangt ook van de club af. He, dus, uh, Want de club kan er iets aan doen om ze uh, ja, te club, leren omgaan ook, ja, die, met ja, dingen? Met, eigenlijk moeten ze weerbaar worden. He. Leren omgaan met, met, met het publiek. Leren omgaan met de pers. Leren omgaan met wat in de krant staat de volgende dag. He. En daar kan je ze ook op voorbereiden. Daar kan je, daar kan je echt, echt, echt een, een, een programma voor maken. Zeg van, dit gaat er nou allemaal gebeuren. Maar dan moet je nog meemaken hoor. Dus, maar goed, als je, als je toch gewaarschuwd bent, kan je er wat mee mee. Maar er is altijd druk. En, en het leren omgaan met die druk is ook een van de voorwaarden om het, om het te redden. Je kan zeggen van, oh, er zijn jongens die kan je vergelijken met de bal. Je duwt op de bal en die bal die loopt leeg. Leeg en die wordt niet meer vol. En er zijn er ook bij, de duwen op de bal, die geven even een beetje mee en dan komen ze weer terug. Elasticiteit. Ja. Marleen, hoe groot was de druk op jou? Um. Totaal niet. Die heb je zelf ook nooit opgelegd, hè? Ja, dat wel. Nou, ik wilde altijd wel, ik was altijd wel een beetje een dat ik wel de dingen goed wilde doen. En uh, ja, dus dat wel, maar ik heb verder geen druk, druk ervaren en het is ook allemaal wel mijn eigen keus. Ja, ja, en uh, je hebt tijdens het zwemmen uh, ook je opleiding gedaan. Ja, ja. Hoe, hoe was dat, die combinatie? Nou, ik heb. Uh, ik, ja, ik, omdat ik al 23 was bij mijn eerste toernooi. Was ik, toen was ik al aan het afstuderen. Dus ik, ja, bij mijn eerste paar trainingskampen. Dan, Tijdens die trainingskampen heb ik dan wel mijn scriptie uh, geschreven. Even en, ertussendoor. Nou ja, nee. Ik heb er ook wel lang over gedaan. Over die scriptie. Uh, ja, dus dat, dat, dat, dat ging wel daarna. Ja, en mensen van buiten die een mening hadden over jou? Uh, mensen van pers, die, die, die zei van, nou, dat was een slechte prestatie. Trok je, je daar iets van aan? Ja, maar daarom, en dat is denk ik met voetbal nog wel weer iets anders, omdat je misschien vaker in de krant staat, maar ik heb tijdens de grote toernooien na de eerste keer nooit meer de krant of, of iets gelezen. Dat, ook al als ik haast heel goed zwom, las ik het ook niet, en als ik slecht zwom ook niet, maar ja, ik merkte toch bij mezelf dat ik daar op dat moment wel afgeleid door werd, en uh, ja, ja. Maar ja. de rest van het nieuws zit er wel bij, alleen die sportpagina? Nee, de rest van het nieuws ook niet. <laughs> Kon ik kom best twee was... weken missen. <laughs> alleen die weken? Ja, daarna, daarna wel. Maar uh, ja, goed, kijk, als je iedere weekend een wedstrijd voetbalt waarbij je in de krant Jouwens, staat... Is dat, uh, is dat iets moeilijker, denk ik, om dat, uh, om dat niet te volgen. Je maar... zit eigenlijk in een gouden sport, natuurlijk, wat dat betreft. Ja, ja. <laughs> ja. En jaloerse reacties, heb je die ook wel eens gehad? Nee. Nee, nooit. Nee. Nooit van concurrenten van uh, waarom lukt het haar wel en uh, mij niet? En... Nee, nee, nee. Maar dat, ja, ik denk ook niet dat, ja, ik heb daar ook altijd wel hard voor getraind. En een ander die trainen ook wel hard. En... Maar nee, ieder... dat is wel mooi aan het zwemmen. Iedereen ligt in zijn eigen baan en uh, ja, je gaat zo snel mogelijk naar de overkant. Hoe ga je om met je concurrenten dan? Nou ja, ik heb, uh, Ranomi en ik hebben sinds denk ik, 2007 samen getraind in dezelfde baan. En we waren uiteraard grote concurrenten. Um, maar, Vriendinnen ook, of niet? Ja, nou, geen hartsvriendinnen, maar we konden uh, en kunnen al zeker goed met elkaar overweg. Mm -hmm. uh, we zijn niet dezelfde types, maar we... Uh, ja, ik heb het altijd wel als een voordeel ervaren dat wij met elkaar trainden. Eh, omdat je elkaar echt wel uitdaagde in de training. En dan deden we starts of we deden keerpunten. En dan hadden we een meer een goede dag. En dan soms een tiende harde. En dan, ja, dan wil je die volgende start of keerpunt, wil je dan ook wel weer wat harder. En, en ik denk dat dat andersom ook wel gewerkt heeft zo. Dus. dus en je krijgt de kans, de rest van de wereld had dat niet, van de zwemwereld. Wij hadden, wij trainden met elkaar op topniveau, want we waren allebei topniveau. En uh, dat heeft ons denk ik wel heel veel uh, voordeel uh, gebracht. Jullie twee alleen of staat er meer bij? Nou ja, de laatste jaren, uh, want we hebben ook wel een tijd met Inge Dekker, die zwom mm -hmm. er ook bij. Maar de, de laatste paar Die jaren, ging toen uh, naar Frankrijk. Ja, de laatste paar jaar om uh, ja, met... Uh, met uh, mannen, maar wij, wij zomen ook met elkaar, ja. Die, dat heb je ook nodig, die concurrentie? Ik bedoel, uh, Ranomi is, is nu uh, met een andere coach begonnen. Uh, heeft ook niet meer echt die, die, uh, die concurrentie bij de, want jij bent weg. En nu? Nou ja, kijk, het is niet noodzakelijk, want de rest van de wereld die deed het ook zonder dat ze ja, uh, yeah, met... Maar de rest van de wereld pakte niet zo snel goud als jullie. Nee, nee, nee, ja. dat is misschien ook wel zo. Ehm... Uh, Kijk, daar ja, zijn ook wel heel veel andere voorwaarden die dat, die dat, uh, ja, die dat bepalen. En ik, ik denk ook niet dat het, dat het de belangrijkste voorwaarde is dat je met je, met je, met je concurrenten traint. Maar nou ja, dat het ons wel, wel voordeel heeft gebracht. Hoe is de concurrentie bij het turnen, Esther? De, de, tussen de turters of tussen de coaches? Nee, tussen de turters <laughs> in de eerste instantie. <laughs> ja, maar ik denk dat ik daarmee precies de vinger op de, op de goede plek leg. Het, uh, die meiden onderling... De, ja, natuurlijk zijn het altijd wel, wel akkefietjes... maar uh, die meiden onderling kunnen eigenlijk goed met elkaar. En hebben het, ja. ja, hebben het leuk met elkaar. Het is zo'n zware, zware sport en het is zoveel trainen... Uh, dat het is ook eigenlijk... Uh, zonder van je energie, zeg maar, om, om daar ja, moeilijk over te gaan doen. En, en coaches hebben het ook wel door, hoor. Als, als er, hè, sommige meiden liggen elkaar beter dan anderen. Nou, daar kun je ook op sturen. Er zijn natuurlijk ook dingen die fout kunnen gaan met turnen, heel snel. Een klein foutje kan al ja soms het einde van je carrière, een kleine blessure of wat dan ook. Hoe leer je ze daarmee omgaan? Ja, dat, dat is eigenlijk het moeilijkste stukje van, uh, van, uh, van allemaal. Want uh, inderdaad, soms uh, is, is echt één moment van, uh, ja, no, van niet concentreren zo fataal. Uh, ja, en, en duurt het herstel lang. En wat gebeurt er dan? Dat is het toch vaak uh, wat, uh, wat zwaarder worden. En, uh, ja, en dan voor... is het ook meteen over. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, ik heb ook een eerste gehad die werd zwanger. En uh, die kwam ook terug. Uh, die, die, die kon nog geen flikvlak. Uh, maar ging daarna wel naar Peking. Dus uh, dat zegt niks. Maar je moet als, als coach wel het geduld bewaren. En uh, uh, voor de uitzending had, het, had ik het met Foppen nog even over. Soms is het ook juist wel goed als, uh, als er een blessure komt. Als je ergens in je carrière een ja. hebt. ja. Ja, want het kan, het, je kunt nooit, denk ik... Uh, al die jaren uh, maar op topniveau trainen en presteren. Dat, dat, af en toe moet je ze gewoon ook even die tijd gunnen. Ook om even andere dingen te doen. En uh, ja, de ervaringen die, die ik daarmee heb gehad, uh, waren wel goed. En kritiek? Kritiek van buiten, hoe gingen ze daarmee om? Um, ja, per individu heel verschillend. Maar uh, je moet bedenken dat uh, hè, als die uh, meiden op hun uh, top zitten, zijn ze allemaal zo uh, ja, rond de 16, 17, 18 jaar. Uh, en natuurlijk wel heel gevoelig daarvoor. Dus uh, ja, we probeerden ze, zeg maar, daar wel. Uh, uh, voor in bescherming te nemen. Door de krant van ze weg te houden. Net zoals Marleen <laughs> zegt: ik las niks. Nou, nah, nee, nee, dat, dat werkt natuurlijk op een gegeven moment. Met het internet werkt dat natuurlijk ook niet. Maar um, ja, je kunt ze wel uitleggen, zeg maar, hoe, uh, hoe dat werkt met de pers. En zelf ook geprobeerd wel een goede band ook uh, op te bouwen met de pers. En ook uit te nodigen. En uh, uh, om ons om, om te laten zien: van hoe gaat het nou zo'n uh, zo training? Maak het maar eens mee en, en dan, ja, dan zie dat je Dat helpt toch, daardoor ja. krijgen ze meer begrip. Ja. Fopper, uh, hoe bereid je jeugd, jonge talenten erop voor dat het ook wel eens fout kan gaan? Daar kan je ze dus niet op voorbereiden. Dat, is, dat gebeurt je. En dan, en dan ontdek je van of ze. Of ze dat, hoe ze, want, want dan ontdek je eigenlijk pas... hoe ze echt in elkaar steken. He, van de, de, de, uh, er zijn erbij die blijven dan hangen... In hun, uh, in hun ellende, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. en komen er bijna niet meer uit. En er zijn er ook bij die... Ja, die, die zijn het is, is zo het is. Ik kan het niet, nou niet meer veranderen. Ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk weer terugkom. Dus wat moet ik doen? En, en, uh, uh, en, maar je moet er wel een een plan meemaken. Dus op het moment dat gebeurt, moet je, ze niet, moet je ze juist niet aan een lot overlaten. Want, dan, want als je dat doet, dan gaat het heel snel mis. En dan wordt het ook binnen de groep wordt het iemand die heel vaak heel gefrustreerd raakt. En daardoor veel meer bederft dan alleen zijn eigen uh, carrière, zou je kunnen zeggen. Want het zijn ook heel vaak jongens die geen opleiding hebben waarschijnlijk. Nee, maar, ja, maar, maar kijk, dus je moet... Wat je, dus op het moment dat er wat aan de hand is... Dan, de, ah, zijn ze heel gevoelig voor een, een snelle diagnose. Mm -hmm. hè, en, en, en dat moet je dus goed regelen. En dan, en, en dan oké, okay, en wanneer mag je nou weer wat doen? Dan doen we dat, dat en dat. En het ziet er zo uit. En dit is de trainer die je daarbij helpt. Nou, en, en, dan, en, en als dat goed gaat, dan gaan we de volgende. Dus eigenlijk moet je direct weer er een, een doel boven hangen. Hè? En als je dat niet doet, dan uh, raken ze alles kwijt. En dan, dan is de motivatie ook helemaal weg. Maar... De meesten, als jij als club helder bent, dan gaan de meesten er prima mee om. Accepteren ze het ook dus? Ja, we hebben geen keus. He, als je een blessure krijgt, dan heb je hem. He. En, en ze weten ook dat, dat het een sport is... Die, waarbij je toch snel, redelijk snel geblesseerd raakt. Dus lichamelijk contact, je kan een keer ongelukkig terechtkomen. Kijk, en wat wij in trainen doen... is dat we proberen om ze echt zeggen, zo stabiel mogelijk te maken... Mm -hmm. dat, je, dat, je, dat, dat je alles traint, dat je daardoor minder kwetsbaar wordt. Nou, en dat is soms ook wel een vervelend programma. En, uh, en, uh, en daar leg je uit van, nou, dit is nodig, want dan ben je minder, is, is je knie minder kwetsbaar... of je enkel is minder kwetsbaar... of je lies is minder kwetsbaar. Dus je hebt dat eigenlijk maar gewoon te doen... wil je het tot je 32e volhouden. Nou, en, en dat soort, dus, dus, je, dus je bent altijd aan het, aan, het, aan, het, aan het opvoeden, zou je kunnen zeggen. De, de rol van een coach is ongemeen belangrijk. Ja. Ik bedoel bedoelde niet alleen bij een blessure... maar ook als het, als het tegen zit, ze halen het niet. Uh, accepteren ze dat? Weten ze dat zelf? Nou, heel vaak als je kijkt naar dit, naar dit soort jongens, die bestellen die, die, dat ze bijvoorbeeld in A1 zitten, ze zitten in de mm -hmm. top van Nederland, dan uh, hebben ze heel goed in de gaten of ze het wel redden of niet redden. Dus, uh, die zijn vaak veel eerlijker dan hun omgeving. Maar je en moet ze wel doen, ja, je ja, ja, ja. En je moet, je, moet, je moet één keer in het zoveel tijd, moet je gewoon net zoals je dat op school doet, moet je een soort ouderavond hebben, dan moet je persoonlijke gesprekjes doen en dan moet je dat eigenlijk al aankondigen. Dus het mag nooit een slagbehelder hemel zijn, want dan heb je het zelf ook niet goed gedaan. Hoe deden jullie dat, Esther? Ja, nou op dezelfde manier. We hadden zeg maar ook zogenaamde poppengesprekken. Gewoon een uh, heel. Uh, wat ontwikkelings... betekent pop dan? Ja, zeg maar een persoonlijk ontwikkelingsplan. Aha. En uh, daaraan hing zeg maar ook een uh, rapportje. En. Uh, um, want die transparantie, met, met name, Kijk, die teursen zelf, die weten het wel. Die weten wel uh, dat ze dat bijvoorbeeld. Want die dat zijn er ze... de hele dag mee bezig. Die zien de concurrentie, ja. die zien de anderen. Ja, maar ook bijvoorbeeld. Uh, um, Jonge kinderen, bijvoorbeeld een teurze die wat beperkt was in haar lenigheid. Um, een meisje waar we het best mee wilden proberen. Omdat ze gewoon mentaal wel mm -hmm. heel goed was. En ze was ook heel sterk. Um, uh, maar lenigheid was een beperking. Door dat wel keer op keer aan te geven dat dat toch een probleem uh, was. Met name voor de toekomst. Ja, je kunt je voorstellen als je beperkt bent in je lenigheid. Dat op een gegeven moment... Um, uh, met harde stootbelastingen en zo... Dat, dat, dat, dat gemakkelijke blessures kunnen ontstaan. Uh, waardoor misschien het uh, perspectief op de lange termijn... niet, uh, niet zo uh, goed is als uh, met name de ouders vaak, uh, vaak willen, willen denken. Want ja. ook daar zijn het de ouders die vaak meer van hun kinderen <kuggen> denken... en verwachten ja. dan de kinderen zelf. Ja. En ben je ook heel eerlijk, zowel tegen de kinderen als tegen de ouders... als ze ja. als zeggen, van nou, bij de pop kom je niet verder dan drie of vier? Ja, heel eerlijk. Kijk, en het is natuurlijk niet zo dat we... Kijk, we hebben ook heel vervelende gesprekken moeten voeren... met uh, die, die waar we gewoon niet een, een, een carrière zagen op internationaal niveau. Want dat was zeg maar de, de ambitie en dat was ook uh -huh. hè, waar, waar we voor stonden... En uh, ja, dan kan zo'n meisje misschien in Nederland wel een medaille halen. Uh, maar dat zegt niks over haar perspectief uh, internationaal gezien. En dat willen ouders soms niet zien. Vooral ouders niet? Vooral ouders niet. En dan? Dan proberen ze daarvan te overtuigen? Uh, nou, ik, dat, ho dat hoeven we niet te overtuigen. Dat is dan gewoon een feit. Kunnen die kinderen die ouders dat niet duidelijk maken? Um... Ja, daar ben ik natuurlijk niet bij op zo'n moment. Dat, dat ze dat daarna over gaan hebben. Maar voor de kinderen is het, is het nooit een uh, verrassing geweest. Uh, dit soort uh, uh, ja, mededelingen. omdat Er wordt natuurlijk ook op gehamerd. En het wordt ook uh, aangegeven van hè, sommige elementen... als een meisje bijvoorbeeld niet uh, lenig is... Ja, sommige elementen kan je gewoon dan niet gaan trainen. Ja. Dat is uh, gevaarlijk en... Uh, dat wijzen die kinderen goed hoor. Ja. Maar alleen eigenlijk ja, ben jij ook hier weer... op voorkomen atypisch natuurlijk. Want ja, je hoefde er helemaal geen rekening mee te houden... dat het ergens verkeerd ging in je carrière. Want je had een hele andere carrière ook voor je. Ik had niks te verliezen wat dat betreft. <laughs> nee, hoe, hoe is dat? Maakt het dat makkelijker? Ja, ik denk het wel. Ik heb wel heel lang onbevangen kunnen zwemmen natuurlijk. En uh, ja, op een gegeven moment... begon ik hele goede resultaten te boeken. En daar, ja, dat... Met die druk moest ik zelf, die je dan jezelf oplegt, moest ik ook wel uh, om leren gaan. Maar ja, uiteindelijk uh, is dat wel allemaal gelukt. Hebben jouw trainers het wel eens gehad over de situatie van: hé hey het kan ook wel eens fout gaan en het kan ook wel eens uh, niks worden en, en dan? Nee. Was je daarop voorbereid? Dat, nee, maar dat. Ja. Dat, dat was ook absoluut niet aan de orde. Het was ook niet zo van, uh, dat ik ergens naartoe werkte. Het was, ik, ja, het, ik, het was ook niet zo dat ik al jaren een droom had om naar Olympische Spelen te gaan. Want <laughs> het kwam eigenlijk allemaal. Het kwam, ja, en dat, ja, dat klinkt misschien heel gek. Nee, nee, nee. Dit, uh, dit, in dit kader. Maar ja, ik ging van overijs, als B-niveau naar A-niveau, naar nationaal niveau. En zo iedere keer ging ik een stapje verder. en Ja, ik, ik ben pas echt. Uh, gaan nadenken van stel, of, of wat, wat hoe denk ik als het niet gaat lukken, nadat ik uh, in 2010 uh, uh, mijn dochter heb gekregen en weer begon met, of, of doorging met zwemmen, en, en, en voor die medaille in, in Londen ging. En toen heb ik van tevoren wel gedacht van, ja, waarom zou ik eigenlijk doorgaan, ik had al medailles gewonnen en wereldgekors. En waarom wereldgekors. ging je door? En, ja, omdat ik toch nog die droom had om die medaille te winnen. Maar ik, ik heb wel gedacht, ja, stel dat het niet lukt, is het dan mislukt? Maar nou ja, dat is meer de, waar, je, ja, waar je dan zelf over nadenkt. Heb je nu nog wel eens het idee van ik ga het nog een keer proberen? Nee, nee. Nee, ja, dat kan kort hoeven zijn. Nee, maar, nou goed, dat, dat zou kunnen. Nee. Um, Foppen woorden Thijs Houding over de dingen die hij gemist heeft: uh, de kroeg in, uh, stappen, vrienden, vakanties. Uh, Merk je wel eens dat dat een, een punt is, uh, waardoor mensen mislukken? Nou, steeds minder, heb ik het idee. En die jongens, die je die, die, die, die, die, die hebt allemaal van die voetbalacademies, en die zijn zeer serieus. Dus er wordt echt in geïnvesteerd. En dat is een van de. Van de, van de, of de, de de, de, ...de fundamenten waar het Nederlands voetbal nou op drijft. Nou, en dat betekent dus dat, uh, dat van eigenlijk uh, ze heel professioneel worden opgeleid. En dus worden dit soort dingen ook niet meer geaccepteerd. Wordt gewoon niet geaccepteerd. Dus op het moment dat je ontdekt, dan zeg je tegen een jongen van... nou ...dan moet je mee stoppen. Zo niet, dan heb je een probleem. Echt een probleem. Daar zijn we, veel, daar zijn we echt strenger in geworden. Hè? Dus vroeger was het ook zo, ik ben ook wel eens op trainingskamp geweest... ...dan gingen ze ook bij een regenpijp naar beneden. Dat hoef je <lacht> nou niet meer naar te kijken hoor. Dat is, dat is een heel ander andere soort uh, jongen aan het worden. He, die hebben ook, ook die, die hebben best in de gaten dat als je wat wil, dan heb je dat gewoon maar te doen zoals het moet. Nou ja, en dat, dat er zijn andere jongens geworden. Heb jij het idee dat je veel gemist hebt in je leven, maar alleen nee. door de topsport? Nee. Uitgaan, uh, dat soort dingen. Uh, er waren niet mensen van jouw leeftijd, uh, klasgenoten of zo, die zeiden: ga nou mee, kom op. Jawel, maar dat. Ja, ik, ik, heb, ik vond het, het zwemmen leuk en het trainen leuk. En, en het uitgaan op zich ook wel, maar niet zo leuk dat ik, da, dat, ik dat liever deed dan zwemmen. En nee. uh, ja, dat, ik denk ook, op ja, het moment dat je, dat je het uitgaan heel erg leuk vindt... Ja, dan kies je, daar ook voor. kies je daar ook voor. En dat is ook prima. En niet want, meer voor het opschort. Ja, maar dat, dat, daar is ook niks mis mee, want ik, ja, iedereen moet toch... Kiezen datgene kiezen waar hij die, waar die zelf het meeste uh, plezier aan beleeft. Dus als ik jou vraag: is het topsportleven hard? Dan zeg je: nee hoor, helemaal niet. Nee, nee, dat vind ik ook niet. Voppen? Nee. nee, is ook niet zo. Het is mooi. Ja. Het is echt een mooi leven, vind ik. Ja. Ik, ik, ik kan er wel waardoor. Ik ja. een keer met Riksdorf Valentijn. ook een Turnster. Die, in, uh, uh -huh. al, toen ook in, de, in die Europese ploeg zat. Of die Europese kampioen werden of zo. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Ja. En dan ging ik met Riksdorf naar, naar een gala in, in Utrecht. En toen uh, zaten, zaten we te praten, zeg, Rix, en, uh, die was 16 of 17, Rix, mis je ook wat? Nee, Foppen. waarom zou ik wat missen? Ik nou, uh, die andere kinderen bij jou in de klas gaan allemaal uit nee. en zo. Ja, maar ze komen nou op zaterdagmorgen bij mij kijken bij de training. En, uh, en ik ga dan wel één keer in de zes weken een keer weg, maar anders niet. En als ik dan straks vier of vijf uur ben, haal ik dat toch in? Ja, de, dus die was zo, zo soepel daarin. Denk van, Ja, eigenlijk is het zo. Had ik duidelijke keuze gemaakt, hè? Die topsporters bij jullie, Esther Heine. wij allemaal uh, pubermeiden uh, ja. op het moment dat ze in die top zaten. Ja. Hoe reageerden die? Uh, nooit problemen daarover. Oh jawel hoor. Ja, <laughs> ja jawel, jawel. Um, maar wij hebben altijd uh, gezegd: van, wees, er, wees er gewoon eerlijk over. Um, want we hebben er niks aan als je, hè, zeg maar, uh, uitgaat op zaterdagavond hè, of vrijdagavond en je ja. komt zaterdagochtend in de training, je bent als een krant. Uh, want het is ook gewoon gevaarlijk wees er dan gewoon duidelijk over maar weet dan ook de consequentie daarvan. en uh, op een gegeven moment uh, kon je gewoon met bepaalde sporters daar gewoon afspraken over maken uh, door te zeggen, van, nou er komt nu gewoon een periode aan het is gewoon even gaat gewoon even niet gebeuren tenminste Hè? natuurlijk, ik weet ook niet uh, precies uh, wat, ze, wat ze doen ik wou dat zeggen, waren uh, jullie controleren? nee Nee, omdat, omdat ik. Daar geloof ik niet in. En dan? Dan zou ik ze betrappen en dan moet ik een straf geven. Of ja, weet je, ik, ik, ze komen in een training en ik, ik zie het. Ja, het is niet zo moeilijk. Je ziet dat ze laat naar bed gegaan ja. zijn. Je ziet dat, uh, ja. dat ze niet alles gedaan hebben. Ja. Gewicht is ook belangrijk hè, in, in die leeftijd. Ja, ja. Helaas, en dat valt ook maar, wel eens tegen. Maar, ja, ja. En dan? En dan. Um, maak je duidelijk waarom een, uh, een uh, ja, te zwaar zijn niet goed is voor, voor turnen. Omdat gewoon het de, ja, de, de eerste ding is natuurlijk uh, dat het de gevaar blessures toeneemt. Ja, daarbij is het ook nog een uh, esthetische sport. Het uh, dat, dat, ja, dat is allemaal heel uh, subjectief natuurlijk. En uh, juryleden en ooo. Um, maar dat is, dat is een issue en dat is, dat is en blijft ook, ook heel lastig. Um, ja, sommigen konden er goed mee omgaan in een voorbereidingsperiode nou, een paar kilo zwaarder. En dan konden ze gewoon heel goed uh, richting een wedstrijdperiode. Uh. Ben je wel eens bang geweest voor anorexia? Ja, ja. dat kwam ook voor, of niet? Um, weet ik niet. Ja. Nah. <laughs> Nee, weet ik niet. Ik heb het wel eens gedacht. Zeker. En ook aangegeven bij de bondsarts. Um, ja. Ik, ik, ja. Nee, vind ik lastig. Het nee. is, je merkt soms wel, hoor. Ik bedoel, het gaat, het gaat soms te zwaar, maar te licht is natuurlijk ook niet goed. En oh die situatie hebben we wel gehad. Ik wil niet zeggen dat dat meisje... In kwestie anorexisch was maar dat ze dat ze niet een gezond gewicht had uh, dat, was wel dat was wel duidelijk ja hoe belangrijk is het gewicht bij zwemmen ja dat werd ook wel dat werd wel iedere week meerdere malen gemeten het gewicht en uh, ja hoe groter je bent hoe meer weerstand je hebt in het water maar ja daar ja je traint uh, 25 uur per week dus ja, daar heb je wel de energie voor nodig. En, uh, ja. en jou heeft het nooit veel moeite gekost om je ook daar hier aan te passen? Nee, nee, ook niet. <laughs> nou ja, nee, nee, dus... het zou kunnen. Nee. Goed, we gaan het straks nog hebben over hoe je talenten op een verantwoorde wijze naar de top kunt begeleiden. de gasten praten hier gewoon door, maar wij gaan even naar een reportage luisteren. Want uh, we hebben het over de begeleiding van topsporttalenten. En vooral over hoe je dat verantwoord kunt doen. Bij Turning Spirit uit Amsterdam trainen toppers als Noël van Klaveren en Wyoming Marcela. Maar daarnaast worden ook een hele groep talenten klaargemaakt voor het grote werk. En dat gebeurt onder leiding van Walter Koistra en Claudia Werkhoven. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is een bonte verzameling aan uh, turntoestellen hier in Amsterdam. Van uh, balken tot bruggen met gelijke en ongelijke leggers. We horen het piepen en kraken, Wolter. Ze zijn bezig uh, op de brug, hè? de dames. Ja, ja, we hebben de ochtendsessie. Is, uh, kijk, dat is mooie snelheid. Erg mooi. En uh, dat zijn nog de jonge dames. Hè? Hoe oud zijn deze? Uh, we hebben Sanna van 11. Uh, en uh, Bo van 12. En Isa, die staat hier naast ons, die is 14. En dat zijn echte talenten? Ja, getalenteerde kinderen, absoluut. En, oh, hier. Dus er zat nu geen druk in het eerste stukje. Dus dan is het heel moeilijk om te sturen. Claudia Werkover geeft ook instructies aan de turnsters. Waar ligt de nadruk bij jullie het meest op? Op het technische verhaal of ook uh, vooral het, het inspireren, het motiveren van die meiden? Nou, ik denk dat het uh, door elkaar heen gaat. Uh, soms hoef je helemaal niet bezig te zijn met motiveren. En soms is het helemaal niet handig om technisch beter te zijn. Het hangt een beetje vanaf. Welk moment van de dag zijn we bezig? Uh, wat is het programma van de Turnster? In welke periode zijn we aan het werk? En een week voor de wedstrijd gaan we alleen nog maar zeggen hoe goed alles is. Om te, vooral te zorgen dat ze veel zelfvertrouwen krijgen. En dan laat je even weg wat er allemaal misschien nog niet zo goed is. Erg goed, Sanne. Mooi, rustig. Ja, ziet er goed uit, hè? Ze leren ook van elkaar. Ze leren niet alleen van ons. Ze kijken naar elkaar, ze praten met elkaar over dingen. Uh, ze klagen met elkaar over waar ze allemaal last van hebben. En dat is een goede zaak, denk ik. En opjagen, dat zie je ook gebeuren. Ja, dat, um, ja je probeert elkaar ook naar de top te helpen. En dat doe je wel om elkaar te motiveren. Want uh, ja, jij ziet dan dingen als zij aan die brug hangt? Ja, dat het goed hangt. Of de ene keer doet ze het niet goed hangen. En dan kan je dat bijvoorbeeld zeggen. Is het ook zo dat je naar elkaar zit te kijken van... Oh, zij doet het zo goed. Dan moet ik ook wel proberen om mee te kunnen. Ja, dat heb ik wel vaak bij Sanna Want Sanna is veel jonger en... Het is al zo goed eigenlijk, dat je dan denkt van ja, ik vind het toch wel dat ik het nu ook moet kunnen. Dus de eerste slingerbo is dan toch nog steeds meer een beetje naar de open positie. Elf jaar en uh, hoe vaak train je hier eigenlijk per week? Acht. acht. Acht keer per week. En hoeveel uur? 23. Dus het is eigenlijk school en trainen, hoe jouw leven eruit ziet. Ja. Heb je ook het idee dat je dingen mist door het turnen? Omdat je leven, hè, zoals Sanne ook al vertelt, eigenlijk uit school en turnen bestaat. Vorig jaar vond ik wel dat ik veel miste. Want toen ben ik ook geblesseerd geweest. En toen was ik altijd met mijn vrienden. En dan, daarna ging je weer terug. En dan, ja, dan verlangde je toch wel weer naar je vrienden. Want wat dat betreft is steunen natuurlijk wel een sport... waar je ook wel met dalen rekening moet houden. Hè? Blessures, dipjes en zo. Uh, hoe moeilijk is dat? Ja, dat is heel moeilijk. Want dan wil je wel heel graag weer wat doen. En dan kan dat gewoon niet. En hoe krabbel je daar weer uit op dan? Positief blijven. Ja, die kaas zit een beetje laag natuurlijk, hè? Ja, Alexander is ook een van de trainers hier met een licht accent. Hè? Waar kom je vandaan? Ik uh, ben uh, uit Rusland gekomen, uh, lang geleden, 20 jaar. Maar je wil niet dat die armen daar blijven, man? Bij, bij de oren? Het valt op hè, tijdens uh, de training dat ook de coaches, de trainers uh, onderling veel communiceren. Uh, doet ze het goed, doet ze het niet goed? Uh, waar zit de verbetering in? Is dat ook een beetje de manier van werken hier? Het onderlinge contact steeds? Uh, samen we kunnen we uh, snel uh, grote doelen bereiken. Dat vinden wij uh, allemaal uh, prettig en noodzakelijk. Ja, Slingers is wel beter geworden, Walter. We willen vooral uh, heel veel herhalen. Hang en Nou, ja, Niet meer herhalen om het herhalen, maar vooral alleen maar herhalen als het kwalitatief goed uh, is. Hang en vergelijken Vergelijk met een violist, die moet eerst maar een leren strijken. En als hij dat dan zuiver kan, dan mag je het ook nog eens duizend keer zuiver doen. Hang en sterk. En dan kom je wellicht uh, tot de perfecte uitvoering. Leuk. En weer druk. Is het te snel. Ja, knap. En dan, Walter, hebben we natuurlijk nog het verhaal over omgaan met turnsters uh, deze leeftijd. We hebben het er al eens vaker over gehad, hè? pedagogisch verantwoord, uh, kindvriendelijk of zoals Claudia het wel eens verwoordde, gewoon menselijk. Ja, natuurlijk, dat is een belangrijk aspect. Ik bedoel, we staan uh, bijna 30 uur per week met elkaar in de zaal, dus het zou uh, vervelend zijn als we elkaars vijand zouden zijn. Z zijn jullie een beetje het tegenbeeld van uh, de klassieke autoritaire trainer? Ja, dat geloof ik wel. We, hebben, we zoeken dat niet op, die autoriteit. Alhoewel ik wel van ons twee zeg maar, de strengste ben. En Claudia is de, de zachtste, zeg maar. Ja. En, en die twee rollen die wisselen elkaar af. Net zoals in een gezin, denk ik. Ja, wat is je grote droom? Heronivische ja, Spelen. En gaat dat lukken, denk je? Ja, <lacht> zegt ze volmondig. Ja, als je kijkt wat ze nu al kan dan. Ja. High five, tot vanmiddag. Ja, high five hoort er altijd bij. Even de afsluitingen. Doei. Dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan uh, turnen dus, Esther Heijden. Um, zelf trainster geweest. Hoe kijk je nu terug op die periode dat je dat hebt gedaan? Uh, veel geleerd in die tijd? Ja, heel veel geleerd. Ik uh, was eigenlijk nog maar een broekie uh, toen ik begon. En, uh, uh, je was assistent van Orwell? Ja, ja. En... Uh, dus ja, toen ik eenmaal met hem, uh, ja, zeg maar, in, uh, in, de, in de training stond, ja, dat was uh, een fantastische tijd. Wat heb je geleerd? Um, uh, geduld <laughs> was hij echt, uh, of is, is hij een kei in. Dat uh, mijn. Uh, <laughs> ja, ik was vooral van uh, tuit, tuit en hup, hup, hup. En uh, ja, dat, dat is een ding wat ik uh, van heb, hem heb geleerd. Um, maar wat ik ook heb geleerd is dat uh, nu ik zelf een aantal jaren eruit ben... Dat ik, dat ik nu zie dat ik toch eigenlijk ook wel heel verkokerd was. Uh, ik ben, nadat ik uh, ben gestopt uh, heb ik een uh, master gedaan aan het uh, John Kruijven Instituut. En uh, toen kwam ik uh, ja, in contact met ja, andere mensen die wat hadden met sport. En ik, ik heb daar echt met mijn oren zitten te klappen. Dat ik echt af en toe dacht dat heb ik al jaren gedaan. En uh, het is... Altijd met opklippen uh, opgelopen? Nou ja, eigenlijk wel. Het is, het is uh, keihard werk. Ik bedoel, behalve de trainingen... Het komt er daarna, daarnaast... Uh, ja, uh, heel veel ook op je af. En dat was denk ik ook een beetje... het uh, uh, niet gezonde... van, uh, van onze situatie. Dat, dat wij eigenlijk alles deden. Dus we waren een trainer... coach, soms ook pleegouder. had contact met school. Uh, bondsarts, het, voedingskundige. Het was uh, too much. En um, ik denk dat het goed zou zijn voor onze sport... dat, um, uh, dat er toch veel meer uh, in, in een team... wat, wat gewoon de, de sporter en, en de organisatie faciliteert... dat dat veel uh, ja, gezondere situaties... ook ter bescherming van de coach... Ja, want we kunnen daar niet helemaal omheen. Je bent zelf destijds beschuldigd door oud ja. dat je te hard zou zijn geweest voor ze. Uh, ja. Er kwam zelfs een terugzaak, maar toen ging je vrij uit. Uh, zou je, na aanleiding van wat er allemaal gebeurd is... de dingen nu anders doen? Ja, eigenlijk wat ik net aangaf. Het was, het was uh, te eng. Het was te eng, te klein. Uh, te veel wat, wat, uh, wat, wat ik met name uh, moest doen... Binnen eigenlijk een club, um, hè, als je het hebt over een, een bestuur met ouders van mm -hmm. Turnsus waarmee je werkt. Het, het is toch een beetje een... een uh, ja, je kan daarin dus niet vrij zijn. Nee. Je bent gestopt en, naar uh, die zaken. Uh, ja, eigenlijk ook noodgedwongen. Maar daarna nooit meer gedacht van, ik ga het toch weer proberen? Nou, ik uh, heb Suzanne Harmes nog uh, uh, begeleid. Uh, die heeft haar carrière toen afgesloten... bij de wereldkampioenschappen in uh, Rotterdam in 2010. Uh, nee, ik, ik heb er... Ik zeg altijd van... Uh, ja, we dachten heel erg in een uh, de cyclus, de olympische cyclus. En uh, nou, het heeft mij ook echt wel een olympische cyclus gekost... om, uh, om het los te kunnen laten. En me uh, en, uh, weer... Ja, weer ja, een andere ik te worden, zeg maar. Ja. Ja. We hebben iemand aan de telefoon hangen. Um, want we willen het ook nog even hebben over de benadering van sporttalent. Daar kan Jacques van Rossum ons meer over vertellen. Die hield zich 38 jaar lang bij de FU bezig met talentontwikkeling. deed dat als onderzoeker en onderwijsgevende. Uh, onderzoek werd gefinancierd door uh, Sportkoepel, NOC en NSF. Wat, wat is de beste manier, meneer Van Rossem om te coachen? Een uh, heel eenvoudige vraag. Nou, Eigenlijk uh, zeggen die drie mensen die bij u in de studio zitten... Uh, ...zeggen exact wat de wetenschap ook uh, zou voorschrijven. Zoveel mogelijk bezig zijn met uh, het uh, proberen uh, de mens achter de sporter uh, in beeld te houden. En te zorgen dat je zo weinig mogelijk resultaatgericht... ...maar vooral uitvoeringsgericht, procesgericht, uh, zoals dat uh, tegenwoordig heet... Uh, ...aan het begeleiden bent. En dat betekent dat je daarmee... En dat is wel heel goed dat dat. Ik zit sinds acht uur geboeid te luisteren. En nou goed, dat is niet zo moeilijk met drie kanjers in de studio. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... Uh, Zo'n uh, trainercoach... Zo'n... Uh, uh, degene die de... De, uh, de zaakjes daar moet organiseren... Die moet eigenlijk een leerprestatieklimaat creëren... Waarin iemand tot zijn recht kan komen met uh, al zijn... Hebbelijk en onhebbelijkheden. Met zijn momenten waarop het even tegen zit. Waarin de balans tussen sport en school niet helemaal lukt. Waarom er soms af en toe iets in het gezin niet helemaal lekker loopt. Daar moet je allemaal op een of andere manier rekening mee zien te houden. En dat betekent dus dat je een nogal zware klus hebt. Dus uh, je moet een trainer-coach hebben die uh, begrijpt dat je dit soort proces moet proberen in de hand te nemen. Waarbij dan ook nog, als je het bijvoorbeeld over turnen hebt, het om kinderen gaat die hun identiteit aan het ontwikkelen zijn, die aan het groeien zijn. Uh, de een doet dat op een ander moment dan de ander in een ander tempo. Daar moet je rekening mee houden in je training, zodat er geen overbelasting ontstaat. Kortom, het is een ongelofelijke klus, maar het uitgangspunt is, denk ik, dat je zoveel mogelijk die ouderwetse autoritaire trainer, dat je die zoveel mogelijk aan de kant <laughs> probeert te schuiven. Ja. Um... U heeft ook onderzoek gedaan wanneer talenten het wel of niet maken uh, als topsporter. Uh, welke uh -huh. talenten redden het nou wel en welke niet? Uh, nou, ik heb heel erg gekeken naar met wat voor soort uh, denkpatroon ze met een prestatiesituatie omgaan. En dan blijkt dat degenen die heel erg resultaatgericht denken... en eigenlijk, nou je zou kunnen zeggen uh, alleen maar bezig zijn met finale plaatsen, medailles, uh, winnen dat dat de mensen zijn die het grootste risico op afbreuk lopen. En dat degenen die uh, het proces beter worden, progressie maken... met jezelf bezig zijn en je niet vergelijken steeds met anderen... maar vooral met uh, hoe kan ik zelf beter worden... dat dat soort uh, mensen een, uh, een veel grotere kans maken om door te breken... dan degenen die op de korte termijn eigenlijk uh, denken. En dan zie je direct hoe belangrijk de trainer, coach en de ouders daarbij zijn... want die kunnen zo iemand precies de verkeerde kant op laten denken... De trainer-coach en u noemt ook weer de ouders, ja, tuurlijk, ja. dat zijn degenen die vooral de verkeerde kant op denken volgens u? Nou ja, er ligt natuurlijk een aantal ringen van mensen die belangrijk zijn in zo'n uh, proces om een sporter heen. Maar de belangrijkste, wat je dan in de wetenschap de significant others noemt, uh, de belangrijkste mensen zijn toch uh, trainer-coach en de ouders, die zijn ook het dichtst bij het proces betrokken. En ik denk dat daarin ook nog wel wat slagen gemaakt zouden kunnen worden om Trainer, coaches en ouders wat uh, makkelijker met elkaar... Uh, dat proces te laten begeleiden, om het zo maar te zeggen. Ja, die, die benadering van u, positief coachen, niet op resultaten. Um, daar houdt u lezingen, voorstellingen over, over dat onderwerp. Maar heeft u ook het gevoel dat die benadering ook aanslaat bij de clubs waar u bent? Uh, uh, ja, daar uh, moet ik een genuanceerd antwoord op geven. In eerste instantie merken we in de, de theaterzalen dat mensen heel enthousiast zijn. Maar ja, dat is uh, het moment van de dag even leuk. Uh, ze zitten daar vaak met meerdere mensen van dezelfde vereniging. Er wordt wat gesproken over. God, dat is eigenlijk wel aardig. Complimentje geven. Ik, ik meen dat Fopper de Haan ook ooit gezegd heeft... dat er nog nooit iemand geblesseerd is geraakt van een schouderklopje. Nou, het... Dat klopt, zegt hij. Het, het, het, zijn, het zijn dat soort dingen die... Tot inzicht kunnen komen bij mensen van, nou we zouden het dus anders aan moeten pakken. Maar dan blijkt vervolgens hoe ongelooflijk moeilijk het is om in die uh, nieuwe situatie, die oude situatie te vergeten. Ze vallen weer heel snel terug in het negatieve. Ja, maar hoe kun je die bal nou missen? Dat, ja, eigenlijk moet je dus ook weer leren, als trainer-coach of als begeleidende ouder, dat je je toch af en toe even in moet houden en even na moet denken voordat je iets zegt. Maar u zegt, hoe kun je die bal nu missen? Um, wat je veel trainers wel ziet doen, is aanwijzingen geven. Kijk, dat deed je niet goed, dat moet je zo doen. Ja. Dat is wel een goede benadering? Nou ja, vanuit de dingen die goed gaan, proberen een vervolg te maken... naar als je nou de volgende keer in zo'n situatie... dan is dat wat, je, wat daarvoor goed is, uh, is ook gezien. Is door de trainercoach ook nadrukkelijk uh, zo... ...teruggegeven aan iemand, dat is natuurlijk wel belangrijk... ...dat je niet alleen maar de negatieve dingetjes... ...want dat weet die sporter natuurlijk ook... ...die heeft ook niet met de bedoeling om de bal over of naast te schieten... Uh, uh, ...de poging ondernomen. Dus het, het heeft uh, vooral te maken, denk ik, met de manier waarop je dat negatieve... ...wat in die ouderwetse, zo noem ik het dan, hè, autoritaire uh, trainer-coach vaak zit... ...het is nooit goed genoeg, het is eigenlijk ook nooit goed... Uh, te vervangen door de dingen die goed gaan benoemen... en vandaar uitzoeken naar wegen om het beter te maken. Voor jij hebt die hele ontwikkeling natuurlijk meegemaakt... van die oude uh, conservatieve coach tot nu. Ja, dat klopt helemaal. Die... Uh, uh, linksaf is linksaf en rechtsaf is rechtsaf... en doen wat ik zeg en, en niet anders. Hè? En, uh, uh, uh, echt afzien hè? dat je... Dat je dat je uh, kortend uh, achter een polderdijkje verdween. Maar dan, uh, uh, dan moest je voor 1500 meter lopen. En dan uh, ging de. één rondje en dan ging je trainer weer een rondje voorop. was nog een jonge man. Nou ja, dat was, was, was absoluut niet leuk hoor. Nee. Maar het is tegenwoordig niet te soft geworden? Nee, nee, nee. Maar het is veel meer. Het is veel meer coaching geworden, dus in die zin van dat, dat, dat uh, je, want je moet ze ook leren om op het veld hun eigen beslissingen te nemen. En als je, en als je het steeds voorkoudt en zegt en dit en dit, en je doet het op training ook, uh, uh, dus heel gedrild zal ik maar zeggen, dan maken ze geen keuzes en dan gaan ze precies doen wat jij zegt. En op het veld is het altijd anders, want er is een tegenpartij, er is een stand in de wedstrijd die anders is, dus de, de, de, de, de wisselfactoren zijn enorm. Dus, dus, dus ze moeten echt leren om hun eigen beslissingen te nemen. Dat kan je ze niet leren door ze te drillen, hoor. Betekent het ook, meneer Van uh, dat je ook coaches moet selecteren? En waar het, selecteer je ze dan op? Nou, je, moet coaches, nou, ja, je kunt ze soms vragen stellen. Hè, wat is het belangrijkste wat er uh, komend seizoen gaat gebeuren in een sollicitatiegesprek? En als mensen dan zeggen, nou, linker rijtje, Dan moet je toch <lacht> je, je remkrouwen gaan fronsen. Dan moet je je toch afvragen, waarom heeft hij het niet over? Ik wil iedereen beter maken. Uh, dus in, in, in een bepaald opzicht kun je daar wel een beetje op selecteren. Maar ik denk vooral dat je gedrag van coaches uh, moet proberen inzichtelijk te maken aan coaches. We hebben heel vaak met digitale video wedstrijden opgenomen... en tegelijkertijd die coach opgenomen. En als je dat dan in één beeld zet, hè, dus links de coach en rechts... dan zie je dat hij eigenlijk zich dan pas beseft... oh, ik doe dat soort dingen. En dan begint hij door te krijgen dat het soms helemaal niet effectief is wat hij aan het doen is. Kortom, als je coaches daarin een goede opleiding geeft... en ze tegelijkertijd ook feedback geeft... dus coach de coach zal ik maar zeggen... dan kunnen uh, coaches een ongelofelijke stap maken. Maar Veldhuis, wist jij als talent uh, precies wat je wilde leren? Uh, nee, maar ik wist wel... Ik wist wel welk resultaat ik wilde behalen. Nee, ik wilde wel steeds beter worden. En ik weet ook niet of ik het helemaal mee eens ben. Want nee, je zat heel mij, te kijken. Volgens mij werkt het wel heel goed... als je weet waar je naartoe gaat. Als je naar dat linker rijtje... Ja, we zijn, ja, je, je moet een je, doel hebben. Ja, ja en, en dat bent. alleen al... zorgt ervoor dat je de acties... Die je, die je moet doen om dat doel te behalen... die worden daardoor duidelijk. Dus uiteindelijk wil je iedereen beter maken. Maar ja, en is dat... Uiteindelijk moet het wel ergens toe leiden. Het is, ja, het is wel topsport. Ja. ja, nee, maar dat is ook volstrekt waar. <laughs> Vol, volgde jij je trainers blind? Of had je veel inspraak? Zei je van, nee, dat wil ik helemaal niet, dat wil ik anders doen? Um, nou, ik had er wel inspraak in. Maar ik, ben al, ik, ik heb altijd mijn trainers wel ook wel veel gevolgd. Ja. Ja. Wat wilde u nog zeggen, meneer Van Rossum? Nou, het is wel grappig om... Uh, bijvoorbeeld, ik heb onderzoek gedaan bij een aantal nationale uh, selectiegroepen naar wat voor doelen heb je zo in uh, je loopbaan. En dan hebben ze allemaal wat doelen op de langere termijn. Olympische Spelen halen. Nou, u hoorde het net uh, ook een van de jonge turnsters zeggen. Maar de doelen voor de korte termijn, de volgende training... Ik denk dat dat bij topzwemmen uh, bij uh, Marleen ongetwijfeld aanwezig is. Maar ik zie dat in heel veel, bijvoorbeeld voetbalomgevingen, zie ik dat helemaal niet terug. Dan bepaalt de trainer nog steeds wat er moet gebeuren... Ik denk dat daar ook wat meer zelfverantwoordelijkheid in het systeem mag komen en dat sporters ook eigen keuze maken. Ik denk dat wat Volper eerder zei over een van zijn specifiek goede aanvallers, die was altijd bezig met speciale doelen voor zichzelf helder te maken en overleg met zijn trainer uit te zetten en dat vervolgens ook te blijven verbeteren. Meneer Van Rossum, ja, ja. Ik, ik, moeten we helaas afbreken. Uh, heel hartelijk dank. Uh, want ik heb nog één laatste vraag aan de mensen hier in de studio. Want de tijd zit er bijna op. Uh, welk advies, uh, Esther Heine zou je jonge talenten willen geven? Um, zoek uh, zoek de, de coach, de trainer en de coach die bij je past. En uh, houd het plezier. Want dit is echt essentieel. Anders hou je het niet vol. Zoveel trainen. Volgende aan. Plezier is het allerbelangrijkste. En plezier in, uh, in, in wat je doet. En plezier in beter worden. En, maar dat, dat, en, en heel heldere doelen. Want dat, dat ben ik met Marleen eens. Je moet wel een heel helder doel hebben. Alleen vanuit het doel moet je een plan maken. Maar je moet er plezier in hebben. Marleen? Ja, plezier. Dat is, uh, plezier in hard werken, denk ik. Oké, okay, ik dank jullie hartelijk. Marleen Veldhuis, Esther Heijnen en Foppe de Haan. En we moeten heel snel even naar Sebastian Timman. Een wereldrecord hoor ik, Sebas. Andermaal op de 500 meter bij de vrouwen in Salt Lake City. Sangwali 57 rijdt uh, ja, weer uh, een... Enorme tijd of een enorme marge er vanaf van haar wereldrecord. Trouwens die 3657. Dat was de tijd van gisteren. 3636 36 is het wereldrecord. Ongelooflijk. Weer twee tienden eraf dus van Li Na een opening van 10 09 er is menig man die dat niet voor elkaar krijgt. 36-36 is het nieuwe wereldrecord op de 500 meter bij de vrouwen. Natuurlijk neergezet door Sangwa In het laatste uur veel aandacht voor wereldbeker schaatsen in Salt Lake City. En de Davis Cup finale. En uh, we hebben ook nog Nederlands Elftal tegen Japan nabeschouwen. Tot zo naar het NOS Journaal met Femke Wolthuis en de gasten. Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie komst. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Dinsdag om half negen, de Novenwedstrijd. kan er een kans komen, zeker, die scoort. Ongelooflijk, maar waar? Wat een goede avond. Nederland, Columbia. Ruimte om te schieten. Oh! Oh en nog eens langs de lijn. Dinsdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ervaar zelf waarom Univé de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univenl slash zakelijk. Dit is Radio 1.